Ik zag jou voor het eerst daar op de moker Wat was dat een tijd, zo heerlijk voor ons beiden? Toen bleek het maar voor korte tijden. Van toen op de moker rijden. Zag weet jij het nog? het is al zo lang geleden, toen wij daar samen zaten. En keken over berg en dalen, begon al gauw de liefde te stralen. Ik zag jou voor het eerst daar op de mokerheide. Wat was dat de tijd? Zo heerlijk voor ons beiden. Toch bleek het maar voor korte tijden. Van toen op de mokerheide. Wat gaat de tijd toch snel? De jaren zijn vervlogen, dat was het begin voor ons beiden. Het noodlot kan een paar scheiden, was begin en tevens het einde. Zag weet jij het nog, het is al zo lang geleden Toen wij daar samen zaten En keken over berg en dalen Gond al gauw de liefde te stralen Ik zag jou voor het eerst, daar op de mogen Wat was dat een tijd, zo heerlijk voor ons beiden toch het maanvergod de tijden van toe op de mooie heide. Van toe op de mooie heide. Van toe op de moo.